2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Europese Centrale Bank heeft het belangrijkste rentetarief met een kwart procent verlaagd. Het staat nu op 1,25 procent. Economen hadden verwacht dat de rente ongewijzigd zou blijven. De bank hoopt met de renteverlaging de economie te stimuleren. Mogelijke verhoging van de inflatie neemt de bank daarmee voor lief. Het was voor het eerst een rentebesluit onder leiding... van de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, Lidljaan Draghi. Het Griekse kabinet komt vanmiddag in spoedzitting bijeen... nu er steeds meer weerstand komt tegen het referendumvoorstel... van premier Papandreou. Die wil dat de bevolking zich uitspreekt over het Europese reddingsplan... dat vorige week werd opgesteld. Europese regeringsleiders hebben al gezegd... dat het akkoord niet onderhandelbaar is. En ook in Griekenland zelf komt er steeds meer kritiek. Correspondent Connie Keese... Het is duidelijk dat heel veel ministers en parlementsleden van de regeringspartij... hun twijfels hebben over het leiderschap van Papandreou. Maar de vraag is nu hoe ze dat aan moeten pakken. Papandreou heeft gezegd dat hij na de vergadering van het kabinet naar de president gaat. Griekenland kan alleen uit de euro stappen als het ook de EU verlaat. Dat benadrukt een woordvoerder van de Europese Commissie. In de reglementen staan volgens haar geen mogelijkheden om alleen de eurozone te verlaten. Vondskanselier Merkel en president Sarkozy hebben vannacht voor het eerst gezinspeeld op een Griekse uitreding uit de euro. Dat deden ze aan de vooravond van de G20-top die in het Franse kan wordt gehouden. Minister Schippers zal grote moeite hebben om de kosten van de zorg de komende jaren in de hand te houden. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Het kabinet heeft afgesproken dat de zorguitgaven de komende vier, maxim, vier jaar maximaal 24 miljard euro mogen stijgen. Maar volgens de Rekenkamer zal dat waarschijnlijk niet lukken. De afgelopen tien jaar werd het budget bijna jaarlijks overschreden... soms met bijna 1,7 miljard euro. Bovendien komen tegenvallers vaak pas veel later aan het licht. De minister zou de Tweede Kamer beter moeten informeren. Volgens de Rekenkamer heeft de minister maar weinig instrumenten... om de uitgaven te beheersen. Minister Schippers is het niet eens met de Rekenkamer. Volgens haar hebben maatregelen om de uitgaven in de zorg te beheersen... wel degelijk effect. In Rotterdam is een man opgepakt voor poging tot moord. De man van 37 trok gisteravond een vrouw van haar fiets en kneep haar keel dicht. Omstanders hoorden de vrouw gillen en trokken de man van haar af. Daarna hebben ze hem overgedragen aan de politie. De vrouw heeft flinke wonden aan haar gezicht, hals en benen. Volgens de Rotterdamse politie zijn de man en het slachtoffer geen bekenden van elkaar. Het weer bewolkt en in het zuiden en westen wat regen. Het is 14 tot 18 graden. Ook morgen bewolkt en regen en het wordt dan iets koeler dan vandaag.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 Eo. Dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Ah, paniek, echt paniek, ook bij psychiaters paniek. Help, wat moeten we doen? Tijdens het proces? Ja. En daarna, ja, ja, Ja, bang dat toch dingen naar buiten komen. U hoorde dus van Raimond, een psychiatrisch en onbehandelbare patiënt... die met zeer zwaar letsel tot tien keer toe werd geweigerd in het ziekenhuis. Hij overleed kort daarna in een isoleercel van de GGZ. We gaan erover praten met hoogleraar ziekenhuispsychiatrie Adriaan Honig. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Z zijn dit dingen die vaker voorkomen? Um, helaas wel, dit komt uh, vaker voor... En, en Een structureel u... probleem. Ja, structureel. Hoeveel keer per jaar zijn daar cijfers over bekend? Nee, daar zijn geen cijfers over bekend. Maar uh, elk, uh, iedereen die in de ziekenhuispsychiatrie werkt zoals ik... Uh, komt dit, uh, komt dit uh, helaas meerdere malen tegen, ja. Een arts die gewoon met de auto bij je voorrijdt en bij je thuis komt. Die service biedt SOS-arts, voorlopig alleen nog maar in de regio Amsterdam. Directeur Arnold Verhoeven vindt dat huisartsen zelf een gat hebben laten vallen... door alleen in ernstige gevallen op huisbezoek te gaan. Bart Meijman, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam-Almere... vindt de rijdende arts een slecht idee. Goedemiddag aan allebei. Meneer Meijman, gaat u zelf ook nog wel eens op huisbezoek als arts? Ja, elke dag. Elke dag. Ja. Dus het is niet zo dat u het helemaal niet meer doet? Nee hoor, in Amsterdam wordt alleen al in de avond- en nachtdiensten... ...15.000 visites gedaan, dus huisartsen rijden aardig wat rond. Max en Jaap van Praag. Broers, Jood, de oorlog overleefd en daarna, daarna allebei beroemd in Nederland. Max als volkszanger, Jaap als voorzitter van Ajax. Daar zit een verhaal, dacht Max' dochter... En journaliste Marge van Praag. Goedemiddag, hartelijk welkom. Zeven jaar lang documenteerde en interviewde jij erop los. En dat resulteerde in het boek Jaap en Max. Ik ben zo trots op een kleine vrouw. Wanneer ik jou in mijn armen hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, op. Hallo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. En Marge, van wie is dat lachje? Van mij. Ja, voor mij. Ben jij, hè? Ja. Hoe oud was je toen? Um, ik was tien. Mijn moeder was een paar dagen weg met een vriendin. En mijn vader heeft me meegenomen naar de studio. En uh, bo, mijn moeder hield daar helemaal niet van. Die, uh, die... Ik heb mijn vader ook nooit zien optreden. En uh, toen zag mijn vader zijn kans schoon. Toen mijn moeder erachter uh, kwam, kreeg ik op mijn donder oh, okay. Mark van Vuren, gedragswetenschapper en weet uh, alles van hoe je nou aan een ideale baan moet komen. Ooit werkte hij aan de lopende band. Uh, heeft u toen ook wel eens nagedacht over de vraag hoe dat werk leuker gemaakt zou kunnen worden? Ja, ja. Um, klopt. Ik spoelde cassettebandjes in toen. Zo. En uh, na een week heb je wel ongeveer in de gaten hoe dat werkt. En uh, ga je je vervelen. En op het moment dat ik ontdekte dat ik die cassettebandjes voor mensen maakte die die muziek blijkbaar mooi vonden, um, werd het toch um, echt mooi. Oké. Okay.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 Meneer Honig, we gaan met u praten over de psychiatrische patiënt Ruimond. die met ernstig lichamelijk letsel tot tien keer toe werd geweigerd. in het ziekenhuis in Deventer. En vervolgens is overleden. Vanavond brengen de collega's van de Vijfde Dag dat verhaal op de televisie. U zei net, ja, het komt vaker voor. dus bent u ook dit soort gevallen alles in de praktijk tegengekomen? Ja, zeker. Ja. U bent hoogleraar gespecialiseerd in zorg. in de psychiatrie en in het ziekenhuis. en wat daar tussen, tussen die twee velden verkeerd kan. Ja, gaan. dus mensen die lichamelijk en psychiatrische problemen tegelijkertijd hebben. Uh, die mensen moeten geholpen worden. Als je, als je lichamelijk ziek bent en je hebt ook een psychiatrische aandoening... dan is de kans dat die lichamelijke aandoening goed behandeld wordt... beter als je ook de psychiatrie mee behandelt. En dat geldt omgekeerd voor de psychiatrie ook als primaire stoornis. Ja. En dat gebeurt dus heel vaak niet, zegt u? Dat gebeurt heel vaak niet, nee. klopt. Laten we nog even luisteren naar een fragment uit die uitzending van vanavond... waarin we Linda, de zus van Raymond, horen. In totaal had hij uh, ja, een schiddelbasisfractuur... Maar een aantal bloedingen. Hij had uh, zijn gebroken erin. Aan zijn hoofd was hij meerdere plekken gewond. Uh, zijn neus was gebroken. Uh, hij had een geperforeerde long waar anderhalf liter bloed in zat. Hij was heel mager gewoon. Je wil niet dat iemand zo doorgaat. Zo alleen, met zoveel pijn. Zo alleen in een cel. Zo laat ligt, niet weten of het dag is of nacht is of... Niemand die bij je kan komen. Dat wil je niet. Dat wil niemand. Ja, dat is nogal een opzomming die we hier horen. Kan het een arts ontgaan dat iemand die dit allemaal heeft. dat daar echt lichamelijk iets mee aan de hand is? Nou, ik denk dat dat. Uh, dan moet je wel heel ver van de geneeskunde af zijn komen te staan. Uh, en dat gebeurt helaas. Soms bij psychiaters die alleen in een inrichting werken, in een psychiatrisch ziekenhuis, dat die hun uh, somatische vaardigheden, want ze zijn allemaal arts als psychiater ook, dat ze die verliezen en daar minder alert op zijn. Ja, maar in dit geval kwam deze patiënt kwam op de eerste hulp. Ja. En daar lopen toch artsen rond die dagelijks, neem ik aan, dit soort, uh, dit soort dingen zien. Ja. Dus uh, ik denk dat elke zorgverlener hier boter op zijn hoofd heeft. Zowel de neuroloog die de uh, patiënt uh, meermalen geweigerd heeft, heb ik begrepen, als de uh, behandelend psychiater in de inrichting die uh, een ja, ernstig zieke. Uh, uh, psychiatrische patiënt eigenlijk niet zorgt... dat hij de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Nee, want dat is het geval in dit verhaal. De, hij werd geweigerd in het ziekenhuis. Vervolgens heeft de GGZ-instelling uh, die man ervoor gekozen... om hem dan maar weer mee te nemen naar de instelling... en hem in de isoleerzeil ja, te leggen. Dat is dus niet verstandig. Ze hadden gewoon moeten weigeren om hem mee terug te nemen. En gewoon moeten zeggen, dit is een uh, ernstig, lichamelijk ernstig ziek iemand... die gewoon nu geholpen moet worden. Ja. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, ik wil ook niemand uh, de, de zwarte piet toeschuiven. Kijk, als een, nou, waarom een, is dat makkelijker gezegd dan gedaan? Als iemand gewoon heel erg met dit soort verwondingen bij je komt... dan ja. weet je toch eens wat je moet doen? Ja, nee, in, in eerste instantie was deze man ook gedragsgestoord. He, die kwam op de eerste hulp. En uh, dan wil je zo iemand helpen, je wil een scan stoppen... om te zorgen dat je, om te kijken of iemand een schedelbasisfractuur heeft... of uh, andere zaken. En als iemand dan tegenwerkt, zegt ik wil alleen maar dood... ik wil dood, ik wil dood, dan wordt het op een gegeven moment heel moeilijk. Wat mag je nou doen? He, wat Mag, wat geeft de wet jou voor mogelijkheden om iemand onderzoek tegen zijn zin uh, aan te doen? Nou, daar heb je... Daar zijn over het algemeen somatische specialisten niet zo goed in. Die hmm. hebben daar hulp bij nodig van een psychiater... die daar dagelijks mee omgaat. Uh, en die hulp is er blijkbaar in dat ziekenhuis niet. Het nee, maar... ziekenhuis heeft ook geen paas. Uh... Paas, dat is een psychiatrische afdeling van een, van een regulier ziekenhuis. Ja. Maar er is in elk ziekenhuis toch wel een psychiater oproepbaar? Okay. Um, ik denk wel oproepbaar. Maar als je niet gewend bent met dit soort dingen dagelijks... Te, te wheelen en dealen... en je somatische specialisten jou niet kennen... is het onderhandelen ook erg moeilijk. Kijk, je moet zich voorstellen... stel je voor je hebt een ernstige stoornis de eh, gedragsverstoorde psychiatrische patiënt... die ga je opnemen op een afdeling neurologie. Die schreeuwt daar de zaak bij elkaar, loopt daar rond op een afdeling... Eh, bonkt, eh, probeert zichzelf te verwonden. Hoe moet je daarmee omgaan op een neurologische afdeling? Je hebt ook verantwoordelijkheid voor andere patiënten. Ja. Daarmee wil ik niet de neuroloog beschermen... maar er is gewoon een heel groot gat in de zorg. Ja. En dat gat in de zorg hebben we bij herhaling bij de overheid aangekaart. Er moet hier iets speciaals voor zijn, dat is er ook. De pazen bijvoorbeeld. Uh, maar daar wordt door de zorgverzekeraars eigenlijk nauwelijks geld aan besteed. Maar het is dus een kwestie van geld? ook Het hier? is weer een kwestie van keuzes maken in de zorg. En wat, dit is een... ja, wat, wat zou er gebeuren? Stel dat deze man dan wel was gekomen in een ziekenhuis met zo'n paas... met zo'n psychiatrische afdeling. Wat, wat kan er dan gedaan worden? Nou, wat er in ons ziekenhuis... Hebben we hebben een paas. Wat er dan gebeurt is dat de uh, uh, psychiater gaat onderhandelen met de neuroloog wat er moet gebeuren. En als iemand echt op een somatische afdeling moet zijn... omdat er heel specifieke controles nodig zijn, dan moet de psychiater ervoor zorgen... dat de gedragsstoornis van die patiënt onder controle is. En hoe en dat, is dat te doen? Dat kan met medicatie, dat kan soms met, uh, met beperkende maatregelen... met een Zweedse band, dat soort zaken. Uh, en ondersteuning vanuit psychiatrische personeel, verpleegkundig personeel... die de afdeling helpt om op een gezonde manier met zo iemand om te gaan. Ja, en u zegt, die mogelijkheden zijn er, maar blijkbaar niet in elk ziekenhuis. Niet in elk ziekenhuis. En in Deventer ziekenhuis, ik heb dat vanochtend nog gecheckt, uh, hebben ze. Zo'n afdeling niet. En dat is een probleem. Ja, u zei net, uh, ik, ik ben niet verbaasd, want ik hoor het vaker. Uh, enige indicatie van hoe vaak dat dan fout gaat? Dit is natuurlijk wel heel erg fout, want dit is tot de dood erop volgt. Maar... Ja, ik heb, ik heb daar niet echt. Uh, ik heb daar geen cijfers over. Uh, en dat is ook moeilijk na te gaan. Hè. Dit zijn mensen die zichzelf ook beschadigen. En wat is nou secundair aan de. wat komt door de zorg uh, die, die gebrekkig is geweest? En wat komt door het, uh, door het gedrag, de psychiatrische stoornis van de patiënt zelf? Dus ik denk dat daar een heel groot grijs gebied is. Maar elke ziekenhuispsychiater herkent dit. En ja. heeft dit vele malen meegemaakt, helaas. Er zitten nog twee artsen aan tafel. Uh, ook waarschijnlijk wel eens te maken met psychiatrische... Nee, één arts in ieder geval. Met, met psychiatrische patiënten. En, en de moeite die het misschien kost om mensen ook echt uh, zorg te geven. Hoe gaat u daar als huisarts mee om? Uh, <coughs> nou ja... Dat gaat denk ik nog een stuk moeilijker worden. Want daar gaan we het straks ook over hebben. Over de keuzes die dus in de zorg gemaakt worden. En uh, de minister die vindt het een goed plan om het eigen, eigen bijdrage voor psychiatrische patiënten vanaf 1 januari te verhogen. Tot 200 euro moeten zij gaan betalen. Uh, veel psychiatrische patiënten zijn vaak niet zo heel erg rijk. Dus dat kan een obstakel worden dat zij de, de, de hulp gaan zoeken. Die, uh, die zij nodig hebben. Dus in dat opzicht uh, ben ik er wat sommer over. Ja. Ja. Meneer Honig, u noemde net ook al het, het onderwerp geld. Uh, is het gewoon een kwestie van... als er meer geld beschikbaar is voor dit soort zorg... dan komen dit soort dingen niet meer voor? Uh, dat denk ik wel. Uh, uh, uh, ik op, blijf uh, op Twitter is een reactie mensen. van de Ramaker die zegt, wat een onzin, het is geen geldkwestie. Het is een kwestie van de schotten die staan in de zorg. Ja, die, dat ontschotten, dat kun je doen. Maar dat ontschotten kost gewoon geld. De GGZ zit uh, niet in een algemeen ziekenhuis. Dat is het grote probleem. En die moet dus terug... Naar naar het ziekenhuis, zoals dat vroeger ook was. Er was er gewoon psychiatrie in elk ziekenhuis. Ja. Wordt u er boos van? Ik word er wel een beetje boos van. Ja, maar maar we ook, zien het aan u. Ja. Maar <laughs> ook wel een beetje gelukkig van, dan wil ik toch even aanhalen. Ik heb, gisteren heb ik naar Kuifje en sch Schat van Schalaak en de Rackham gekeken. In een heel oud boek. En dan kun je, hè, dat is uh, nieuwe, of oude wijn in nieuwe zakken. Dat kun je hier ook doen. Je kunt opnieuw de psychiatrie terugbrengen... in de algemene gezondheidszorg. Want u Want zegt dat, die dat... scheiding is te groot geworden... waardoor mensen langs elkaar heen gaan. Langs elkaar heen gaan en niet meer weten van elkaar en niet met elkaar kunnen praten. Ze praten dezelfde taal niet. En dat zie je in het geld terug, die 200 euro... die die schizofrene patiënt moet gaan betalen. Moet een diabetespatiënt dat ook betalen? Dus daar zie je die schotten precies hetzelfde. Laten we even teruggaan naar de zaak. Want er speelt nog iets mee in dit geval. Namelijk dat de zaak eerder in de doofpot is gestopt. Uh, nou, beide advocaten hebben uh, een contract opgesteld. En uh, ja, van daaruit hebben uh, we uh, stukjes waar geld... Uh, is er een stukje zwijgeld aangeboden en daar hebben we voor getekend. Zwijgeld? Ja, dat het beter is voor beide partijen dat dit niet uh, naar buiten komt. Dat staat in die overeenkomst? Ja. En dat wij niks uh, meer te verwachten hebben van uh, beide instanties. Ja, Adriaan Honig, hoogleraar, hoogleraar ziekenhuispsychiatrie. Ja, dat is toch eigenlijk een schuldbekentenis ook van het ziekenhuis? Absoluut en ik denk dit ook weer aangeeft er is gewoon geen er is geen coördinatie in in deze zorg voor deze patiënt geweest en dus ook niet in de nazorg want als je dat de nazorg goed coördineert, is er één iemand verantwoordelijk. En die gaat gewoon met de familie praten. Die gaat uitleggen wat het probleem is. Waar de fouten zijn gemaakt. Wat verbeterd had moeten worden. Dat is wat de familie wil horen. Ja. Want, want komt dit vaker voor dat er een zwijg. 22.000 euro, geloof ik, wordt afgesproken? Nou, ik ken het niet. maar ja. Eh, lijkt me ook duur. Het lijkt me heel duur. Maar ja, als je zwijgplicht hebt, dan, ja, dan, dan, dan horen anderen het ook niet. Tenzij mensen wel. op ja. hun schreden terugkomen. En ja. gelukkig zijn ze hier op hun schreden teruggekomen. Ja, bent u daar blij mee dat het in de openbaarheid komt? Ja, ben ik heel. Ik ben heel blij mee en uh, ik hoop dat dit ook voldoende publiciteit geeft om de overheid en de zorgverzekeraar ertoe uh, aan te zetten hier daadwerkelijk actie te ondernemen. Maar dat is dan voor gevallen in de toekomst. Wat, wat vindt u dan wat er met mensen, de betrokkenen moet gebeuren bij deze casus? Uh, de, de, de artsen en de GGZ, degenen die betrokken zijn geweest? Nou, die moeten met elkaar in overleg wat ze met dit soort patiënten doen. Uh, en uh, wie daar verantwoordelijk voor is en hoe ze daar met elkaar in uh, overleg gaan. En dan lijkt me het meest waarschijnlijke, het meest voor de hand liggende... dat de behandelend psychiater in de inrichting rechtstreeks overleg heeft met uh, het ziekenhuis. Met iemand die, naast het, uh, die namens het algemeen ziekenhuis praat. En met elkaar afspraken maakt wat er veilig kan en mag gebeuren. Ja, want als ik goed luister, zeggen we dit kan morgen weer gebeuren. Dit kan morgen weer gebeuren, ja, absoluut. Dat is geen vrolijke boodschap. Nee. Als je kijkt naar de documentaire, zie je ook een bepaalde uh, moeheid bij de artsen op de eerste hulp voor, over, voor dit soort patiënten. Dus dat ze zeggen: van ja, dan heb je hem weer, dan hebben we weer zo'n ingewikkelde psychiatrisch patiënt. Is dat ook een probleem? Ja, is een probleem. Uh, en dat ligt hem aan het feit dat een hoop mensen die uh, een TS doen, dus een, een, een poging tot zelfdoding doen, en op een eerste hulp komen, dat daar onbegrip voor heerst. En dat men zegt: van nou, dan moet je maar even lijden. En het is nu al de derde keer dat ik je ziet, uh, wat kom je hier eigenlijk doen? Ja. Uh, en dat heeft de. Dus dus ook weer hulp nodig van de psychiatrie om uit te leggen, elke keer weer uit te leggen, dat dit niet iets is wat patiënten graag doen om anderen een hak te zetten, maar dat dit gewoon zieke mensen zijn ja. en dat die optimale zorg verdienen. Maar het zijn wel artsen die opgeleid zijn en in hun opleiding ook een deel psychiatrie hebben moeten doorwerken. Uh, moeten doorwerken, u zegt het juist, een hoop mensen die, die kiezen daar niet voor en die vinden het moeilijk om daarover te spreken en vinden het ook moeilijk om gedrag te beoordelen. Dat, is, dat lijkt zo simpel, maar veroordelen is makkelijker dan beoordelen. Wat hoopt u dat naar aanleiding van deze uitzending van vanavond gaat veranderen? Ik hoop dat de zorgverzekeraar uh, hier actie gaat ondernemen. Ik hoop dat de minister opnieuw in gesprek gaat... met de Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie... en gaat de lappendeken van Pasen, die er nu zijn... beter gaat meeorganiseren en zorgen dat hier een sluitend systeem voorkomt... dat als een ziekenhuis dit soort moeilijke patiënten niet op kan nemen, dat ze naadloos weten waar ze wel direct terecht kunnen voor zorg. Mark van Vuren, gedragswetenschapper aan de Universiteit van Twente. U schreef het boek Mooi Werk, een boek dat gaat over jobcrafting. Ja. Voor veel mensen denken een onbekende term, maar dat is zoiets als je eigen baan leuker maken, hè? Um, Ja, ongeveer. Jobcrafting, dat is uh, het mooier maken van je werk, zodat je werk meer lijkt op een manier van leven dan een maandag tot vrijdag manier van doodgaan. Het is video. Om op te staan. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om naar mijn baas te gaan. Ja, want dit is een beetje het probleem waar we het over hebben, geloof ik. Uh, dat is, uh, dit is een fijne uh, versie. Ja. <lacht> ja. ja. Want werk is heel belangrijk voor veel mensen. Ja. En toch zijn ze vaak in dat werk ongelukkig. Ja, verbazend genoeg. Hoezo ja. is dat verbazend? Ja? Nou ja, kijk, als je het grootste deel van de dag... voor het beste deel van je leven met werk bezig, zijn, bezig bent... dan zou je verwachten dat daar iets uh, positiefs van te maken is. Terwijl het toch voor een hoop mensen niet het geval is. Voor een hoop mensen? Daar dat zijn denk, ze ja, de cijfers ja. over bekend? Of dat hoor je zo om je heen? Nou ja, dit hele verhaal is begonnen met een open uitnodiging... Uh, in een kranteninterview van mensen die zeggen van... nou, ik zit in mijn werk en ik denk... nou, nee, nee, nee, niet helemaal. Stuur eens een mailtje. Aan jou. Aan mij. Ja. ja. Toen, en toen hadden we zoveel reacties dat we een pilot zijn begonnen met een paar mensen. Gewoon over zoiets simpels als werkplezier. En um, nou, dat waren, dat waren twee dagen met wat huiswerk tussendoor. En mensen die hebben, ja. Ik, vaag wist ik het wel, maar nu heb ik de woorden ervoor. En um, ja, het, het cadeautje is dat ik nu weet dat de uitnodiging die ik heb gekregen om de, in de directie plaats te nemen of zo, dat ik dat niet moet doen. En toen dacht ik, wow, wow, nou heb ik invloed op het leven van andere mensen. En dat was best wel spannend. Dat stop je, je helemaal Ja, nou ja, ja als, als, als wetenschapper kun je gemakkelijk een, um, ja, een soort uh, overbodige held zijn op je studeerkamer. En nu uh, was ik bezig met... Ineens ging het ergens over. Nou, nou, ja, het, het ging al lang ergens over, maar nu uh, deden mensen daar ook wat mee. Ja, ja. Want jouw boodschap is niet, als je baan niet leuk is, zoek een andere baan. Nee. Maar? Nou ja, het, het kan wel. Het kan wel, maar eerst moet je afvragen um, of je een wat... wat ja, um, en wat meer woorden hebt dan dat moi, moi, moi. En dat proberen we dus te doen door mensen te helpen met na te denken: van nou, wat, wat is de plek van werk nou in je leven? Wat is belangrijk, zeggen ze dan? ik, ja, boel, ik zit ja, er een grote nee, de de plank. Gewoon eten nodig. Maar ja, de, de plek van werk in je leven is nogal een ding. En um, dan vraag je je af: waar komt dat dan vandaan? Nou ja, dat is gewoon saai, je de hele dag aandraaien. Ja, nou dat kan, dat kan zo zijn. Maar ook daarin heb je dus, dat is onze stelling, vrijheidsgraden om te bepalen. Um, nee, ik moet gewoon 86 uh, cassettebandjes per dag doen. Ja, nou goed, dus wat we dan zeggen is dat wat uh, je taken betreft het behoorlijk vast ligt. Maar dat je daarin nog wel de mogelijkheid hebt om bepaalde relaties die je aangaat. Of de manier waarop je over je werk denkt, wat ik je aan het begin aangaf. Ja, je bedacht ineens van er zijn heel veel mensen die plezier ja. hebben van cassettebandjes. En toen werd jouw werk leuker daardoor. Nou, het, kijk, als ik alleen maar bezig ben om de machines draaiend te houden is dat iets anders dan wanneer ik, als ik 10.000 cassettes op een dag deed... wat de top was die ik ooit heb gehaald, dan... Um... Zo. Ja, ja, ja, dank je, dank je. Respect. Nee, dan voelt het heel anders. Want dan laat je niet een, een ingespoeld technisch ding van de bandrollen. Maar ja, maar dat is een dat... trucje. Dat is een trucje dat je in je eigen hoofd... steeds tegen jezelf uh, zegt van... Nou, morgen gaat er iemand heel veel plezier in. Ah, ik was beleven. 15. kom op. Nee, <laughs> ja. dit, is, dit is echt precies. Ja, achteraf gezien, zeg ik... daar had ik mijn, wat wij nu cognitieve jobcrafting... Uh, te pakken voor de eerste keer. Maar het, ja, onze, onze suggestie is... dat er een heleboel manieren zijn... waarop je dit zou kunnen doen. En of dat nou zo een, een trucje is... omdat je je verveelt... ofwel omdat je gewoon wat... Ja, wat, wat Verder komt in je. Um, nou, sorry, Marga. Nou ja, ik vraag me af, dat is alleen maar om het werk leuker te maken. Maar er zijn heel veel mensen die vinden het werk wel leuk, maar die wordt het onmogelijk gemaakt door collega's. Hoe los je dat dan op? Of, of er gepest worden? Of. Uh, dan kan je niet zeggen. Morgen hak ik die man of die vrouw het hoofd eraf of zo? Uh, nee, dan Zou is er, dan is er wel nee? iets nee. anders opgelost. Maar dat. Nee, dat. Ik. Nee, kijk, um, uh, klopt specifiek over, over pesten... als je echt gepest wordt op het werk... werk dan, he, dan zeggen we, moet je maken dat je wegkomt. Maar als dat niet... als je, als je het over gewone, gewone situaties hebt... van die mensen die van nou nee, het is het toch niet helemaal... Dan, um, dan zien wij mogelijkheden... om daar wat in aan te passen. Of suggesties. Collega's ontlopen is een van de suggesties die je doet in het boek. Uh, dat, dat zou een manier kunnen zijn. Ja, klopt. Ja. Maar wat je merkt is... Um, zeker als je al wat langer meeloopt... dat er een soort sleur in komt. Hè? Dus... nou um, uh, bijvoorbeeld, nou jijzelf jij bedoel, je bent natuurlijk al de hele tijd journalist en op een gegeven moment vraag je, je dan af van nou is het nou nog wel zo, zoals ik eerst wilde Hè? haal ik er nog wel uit wat erin zit stop ik er nog wel in wie ik ben um, moet ik niet uh, jonge mensen gaan coachen uh, Helemaal nee <laughs> nou oké, okay, dan niet, maar dan heb je jouw televisie en jouw radiowerk en um, is dat iets waar je waar je wat in, of duopresentaties leuker dan alleen of, nou allemaal van die vragen waar je dan over na kunt denken ja. En maar dan heb ik wel een hele luxe baan waarin dat mogelijk is. Ik denk dat er heel veel banen zijn waarin dat niet kan. Ja, ik denk zelfs dat ik een nog vrijere baan heb dan jij in mijn uh, universitaire job. Maar de, de, de grap van dit hele jobcrafting is... dat we het uitgeprobeerd hebben bij mensen die eigenlijk nauwelijks van die vrijheidsschade hebben. Mensen aan de lopende band. Groenwerkers. In de, um, die werken uh, lekker buiten. Nou, die, die werken buiten. Maar kijk, prachtig. Mag ik een voorbeeldje noemen? Ja. Nou, um, er was een, um, je, je hebt de bladblazers en degene die dan harken. Ja. ja? En daar was een soort hiërarchie in. Want de, de belangrijkste mag dan bladblazen... en de anderen moeten dat bij elkaar haken. Oh. Maar degene die dus zeg maar de topdork was in dit verhaal... die, um, die miste dat contact met die andere mensen. Ja, maar zo'n bladblazer heeft zo'n zo hoofdtelefoon dat, op. Dus die bedacht van ja, ik sta dan wel hierboven... maar ik vind het veel leuker om met die mensen te praten. En die begon te overleggen van joh, zullen we het niet een beetje anders doen... Waardoor jij ook de mogelijkheid hebt... om af en toe eens met die bladblazer aan de gang, aan de gang te gaan. Dan pak ik die hark, maar kan ik wel met jou praten. Oh ja, en dat hielp, daar, werd de, daar werden de beide personen gelukkig nou ja, van. Want de een, ja, want dat, dat is wat er gebeurt. En dat is wat we zien. En zoiets simpels kan het zijn. Het kan klein zijn, het kan groot zijn. En wat wij doen in ons boekje is proberen om uh, mensen na te laten denken van, in welke mate heb ik nou mooi werk? En wat zijn dan de mogelijkheden, hele concrete, simpele dingen... op de plek waar je zit, van waar je het mooier kan maken dan het is. En jij zegt, de stelling is, het kan bijna altijd mooier dan je het nu doet. Ja. Er zijn maar weinig functies waarin daar geen ruimte voor is. Ik zou, um, als dat zo is, laat mensen mij mailen. Ik wil heel graag ze met ze over praten. Ja, er zitten hier aan tafel misschien nog mensen die iets willen veranderen ja, aan hun werk. <laughs> ja. Nou, niet aan mijn werk. Maar ik bedoel, wat u zegt is eigenlijk, dat gebeurt al jarenlang in Japan. Hè. Daar hadden ze al die lopende banden. En dat werkte allemaal niet. Die mensen waren niet zo productief. Daar ja. hebben ze teampjes van gemaakt. En inderdaad jobwisseling. Ja. En dat heeft gigantisch gewerkt. Uh, er zijn veel situaties ja. waarin dat werkt. Ik denk zelfs dat ook jobcrafting al wel iets is wat in Nederland ook wel gebeurt. Dat je het gewoon eigenlijk al wel doet... alleen dat je er niet zo bewust, zo gestructureerd over nadenkt... dat je eruit haalt wat erin zit. En kan. meestal kan dat zonder je baas? Um, je kunt dat zonder je baas doen, maar als je op de lange termijn een beetje een werkbare relatie wil houden, is het wel handig om even een om om te sturen. Te sturen. Ja, om Ik daar ben over, nu de om daar, om, daar over te... <laughs> ja, om daar even over te praten, natuurlijk. Je, je, je zit ingebed in een context die jou aan de ene kant beperkt, aan de andere kant mogelijkheden geeft. En dus is het goed als je daarover met je baas in gesprek komt. Ja, ja. Um, er zijn toch ook wel situaties te bedenken dat het gewoon niet kan. Waar denk je aan? Ja, nou ja, de lopende band waar je verplicht een koptelefoon op moet. Ja. Zie je het dan maar eens leuker te krijgen? Dan moet het in het kwartiertje van de pauze misschien gebeuren. Ja, ja nou, dat, dat zou kunnen. Pauze is dan één ding. Um, maar je kunt ook bedenken dat in dat geval het goed is... om te zien dat een baan um, ingebed is in de rest van hun leven. Dus de plek van wanneer je dat werk doet. We geven bijvoorbeeld iemand die je dan aangeeft dat ze dat in de nachtdienst... Liefst draaien. Van, nou, als ik dan toch met niemand kan praten, dan beperk ik het zoveel mogelijk dat ik niet moe ben. En dan, kom ik, uh, dan heb ik overdag nog een beetje tijd om de dingen te nou ja. doen die ik wel goed mooi en ja. belangrijk vind. Zit er ook een einde aan de houdbaarheid van een baan? Want zegt van ja, je hoeft niet meteen weg te gaan, je kan die baan veranderen, maar is, houdt dat ook een keer op? <laughs> Mooie vraag. Mooi ja, ja goede vraag. Ja. Ja. Wou je daarover praten? <laughs> Ja, ja, dat is natuurlijk... ja. nee, nee, nee, ik heb het niet over mij gewerkt. Maar ja, ja, ja. ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment uit, uit, uitgecreatiefd bent. Want ja, ja, ja, goed, dan ja, dan kan je wel nog een, keer, nog een keer gaan wisselen met die bladblazer en die hark. Ja. Maar dan is het klaar. Dus zegt ook als tegen mensen: nou ga toch maar een andere baan zoeken. Uh, zelf zeg ik dat niet. Ik ben niet degene die bepaalt of iemand mooi werk heeft of niet en waar die vrijheidsgraden zitten. Dat is iets wat iemand zelf doet. Maar iemand kan natuurlijk tot conclusie komen dat het op een gegeven moment wel tijd is om een andere omgeving te zoeken. Mm. En het werkt bijna altijd. Het is je bent geen emulratenband. Nee, we, nee we, we proberen juist dit heel nuchter te doen. Um, je, want kijk, Het is heel makkelijk om iemand hysterisch te maken... over wat een ideale baan uh, biedt. Maar die, die bestaat niet. Ik, nee. ik, ik beloof geen corvée-vrij bestaan. Nee. Maar het kan wel. Er zijn wel dingen. Je bent je niet je zit, ben je gevangen, je hoeft niet te vluchten. Maar er zijn gewoon dingen mogelijk. Maar um, uh, ideale baan, nee. Oké. Okay. Mooi werk naar een betere baan zonder weg te gaan. Handboek Jobcrafting van Mark van Vuren en Luc Doornbos. Zometeen na het nieuws van half drie praat we aan deze tafel met Marge van Praag... over haar vader Max en over haar oom Jaap, waar ze een mooi boek over schreef. En met Arnold Verhoeven en Bart Meijman over de SOS-artsen... die op afroep bij patiënten thuiskomen. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 Boskanselier Merkel en president Sarkozy hebben afgelopen nacht voor het eerst gezin op een Griekse uitreding uit de euro. In Rotterdam is een man opgepakt voor poging tot moord. De man van 37 trok gisteravond een vrouw van haar fiets en kneep haar keel dicht. De vrouw heeft flinke wonden aan haar gezicht, hals en benen. Volgens de Rotterdamse politie zijn de man en de slachtoffer geen bekenden van elkaar. En de webbrowser van Google is aan een opmars bezig... Het blijkt uit cijfers van StatCounter, die het wereldwijde internetverkeer volgt. In de tijd is het marktaandeel van Google Chrome... verdubbeld van 12,5 naar 25 procent. En de gaat ten koste van marktleider Internet Explorer van Microsoft... die is gedaald naar 40 procent. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. We gaan praten dit uh, half uur met uh, Arnold Verhoeven en Bart Meiban. Die gaan uh, debatteren over de SOS arts. we gaan praten met Marge van Praag die heeft een boek geschreven over haar vader Max en oom Jaap van Praag en verder nog de gast Ad Honig met hem spraken we over de problemen die kunnen ontstaan als ziekenhuizen niet weten wat ze met een psychiatrisch patiënt aan moeten en we spraken ook met Mark van Vuren die ons precies uitlegde hoe je van een saaie baan weer een droombaan kunt maken. U kunt reageren via Twitter gebruikt u dan de hashtag didd of ga naar onze website dit is de dag. nu dan denk ik, dat ben jij. Als ik stappen hoor op straat. Dan denk ik, dat ben jij. Oh. ja, ga van Praag horen jouw vader, Max van Praag, zingen. Wat vond jij van zijn muziek toen je klein was? Ik wil eerst even zeggen, dit, is dit liedje dit heeft mijn moeder geschreven. Ja, maar dat is ja. nooit met haar naam erbij. Nee, want dat kon niet. Ze, ze, ze deed dat onder een pseudoniem. Ja, want hij kon niet, Filipina. Hij kon niet een lied van <lacht> zijn vrouw zingen. Nee, nee, nee. Vond je zijn muziek mooi toen je kind was? Uh, toen ik puber was, heb ik mij enorm geschaamd voor de liedjes van mijn vader. Dat vond ik werkelijk, ja, vreselijk. Hm. En... Ik heb dat ook achterin en toen hij uh, dood was. En ik voor, uh, toen heb ik zijn platen grijs gedraaid. Ja, ja. Maar hij, ja, die liedjes. Mijn vader zong echt alles vanuit zijn hart. Hij geloofde in wat hij deed. En je had het over een volkszanger in het begin. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Hij, hij zong levensliedjes, hij zong. Um, het, waren, het was heel beschaafd allemaal. Maar dat was ook na de Tweede Wereldoorlog. Dat was het heel, keurig, hè? heel keurig. En dat kan je van een volkshanger niet zeggen? Um, ja, die, dat vind ik meer smartlappen-achtig. Uh, ja. okay. En mijn vader had echt levensliedjes. Je vader was enorm populair na ja. de oorlog. Uh, hij had ook nog een broer. Ja. ja. Van Praag. Wat voor man was dat? Ja, een heel ander. Mijn vader was een gevoelige, uh, topperige uh, man met toekomstvrees eigenlijk, terwijl hij toch de artiest was. En mijn oom, dat was echt, die was veel harder. Dat was een enorm goede zakenman, M meer rückzichtslozer, zou ik bijna willen zeggen in wat hij deed. Hij werd voorzitter van Ajax, hè? Hij werd voorzitter Maakte de club tot een grote club. Ja. Was ook, lees ik in jouw boek, iemand die hield van mooie kleren. Oh, de ongelooflijke edele man. <laughs> Het was ongelooflijk. Hij had altijd blauwspoelingen in zijn haar. En hij uh, bleek achteraf, ging naar de zonnebank altijd. Toen dat net uh, was. Had altijd maatpakken. Uh, uh, altijd uh, Pakken aan. Uh, ook zijn schoenen liet hij maken. Het enige. Uh, ik heb dus mijn neef en mijn nichtje. Mijn neef, zijn Michael zoon, Braag, Michael. De, de, voor, de vorige voorzitter van Ajax. Ja, ja. en nu van de KVB. Die, die had op zijn zevende ook al een blazertje aan oh, hoor. Ja, zo zo was dat was geregeld. Hij was hij wat echt... had hij hem nog aan. Had, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. En hij had ook vroeger, zei ik al. Michael, jij bent niet ludiek genoeg. Want hij had zelfs een vouw een in zijn spijkerbroek. <laughs> dus dat had hij van zijn vader. Ja, en, jij, en, jij en, hebt, ja, ja, ja, jij hebt besloten om, dus, om over die beiden. Een, man een boek te schrijven. Ja, dat heb ik niet besloten. Fik van der Rijt, die je goed ken. Uitgever. Uitgever, die zei tegen mij, zou je dat eens willen doen? Ja. De geschiedenis van je vader en je oom. Wilde ook je dat ze... meteen? Ja, ik wilde het wel. Omdat het ook vertegenwoordigers waren van een tijdvak, hè? de wederopbouw. Die liedjes van mijn vader bijvoorbeeld in het begin... die waren heel vrolijk. Mm -hmm. Het was de tijd dat Nederland na die Tweede Wereldoorlog... die wou we blij zijn. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Als ik twee maanden met mijn fietsbel bel. Je, he, dat, dat, dat was die tijd. Maar je moet het ook in een tijd plaatsen. En Ik uh, vond dat heel erg moeilijk. Ik ben heel kritisch. Uh, ik, uh, het moet goed geschreven zijn... Het nou, moet... dat is het. Het is gelukt. Ja, maar daarom ik wou dat niet alleen. Dus nee. ik heb heel erg getwijfeld. Ik ben er aan. Ik heb... was er al vijf. Na v... Ja, ik heb Ad van Liemt gevraagd ja. om mij te helpen, want die ken ik goed en Zo die is... Ken... Ja. Zo is het gelukt. Ja. Ben je ook nog dingen te weten gekomen? Want het, het, het staan enorm veel anekdotes in. En de ene is nog grappiger dan de andere. Heb jij zelf ook nog nieuwe dingen ontdekt over je familie? Dat ik mijn oom sympathieker ben gaan vinden oh ja? dan ik Je vond het dacht. niet zo... Uh... Nou ja, het was een harde man. hoorde ik net, ja. Ja, ja. En, maar ik ben het gaan begrijpen door wat ik van hem te weten kwam. Hij is voor de oorlog getrouwd met een niet-Joodse vrouw. Je heeft hij heel lang geheim gehouden, hè? voor de rest van de ik vrouw? Ik wist het, Jij dat wist, wist het ik wel. wel. Ja. Maar tegen zijn andere vrouwen heeft hij dat niet verteld. Nee. Maar ik wist dat via mijn vader en moeder. Maar dan zit hij ondergedoken... En dan uh, kan hij nergens naartoe. En dan zegt hij tegen de, uh, zijn vriend van Ajos. Want voor de oorlog is hij al, was hij al bij Ajos. Ga jij fijn eventjes uit met Leni, zo heten ze. Want ik kan niet meer naar buiten. Nou, dat heeft hij letterlijk opgepakt. Mm. Dus uh, op een, van de ene dag op de andere was hij gescheiden. Die man die heeft oh. dus twee jaar lang okay. op een kamertje gezeten. Uh, alleen, zich zitten verbijten. Heeft. Um, um, wist niet waar zijn ouders waren. Zijn zusje die bleek na de oorlog vergast. Zijn zaak, want hij had al een grammofoonplaat De zaak die ooit van mijn opa was geweest. Die is hem afgenomen. Ja, dan krijg ik wel... Hey, hij is je, dus verraden. Je en zijn tweede vrouw ging er na de oorlog. De moeder van Michael en mijn nichtje Peggy. Ging er ook vandoor met zijn beste vriend. Als je twee keer in je leven verraden bent. Nou ja, u bent waarschijnlijk psychiater Denk ik aan. Ja. Ja, wat nou, met nou dan je kan weggekeken. er toch wel... Dan gebeurt er denk ik wel iets in je hoofd. Ik denk het ook wel ja. ja en dat nou, ben je beter gaan begrijpen. Door, door ja. dat verhaal zo te zien. Ja. Want je noemt de oorlog. De oorlog uh, ja. overschaduwt eigenlijk alles in het alles. Boek, hè? Wie ze zijn en, en wat. Wat ze zijn gaan doen na de oorlog. Ze hebben allebei de oorlog overleefd. En overleg. wat voor vaders het waren. Ja, dat wist ik wel. Want daar ben ik altijd mee bezig geweest mijn hele leven. Dus, um, maar wat zeg je daarmee? Wat voor vaders het waren? Um, wij waren natuurlijk de kinderen die alles goed moesten ja, maken. Ja. Ja. Dat is gewoon... En de dat is een generatie. universeel iets wat alle... Zeg maar, Joodse kinderen van mijn generatie uh, is overkomen. Mm -hmm. Of is overkomen. Ja, mijn ouders konden daar niks aan doen. Dat is een feit. Ja, ze gingen er heel verschillend mee om, hè, met die oorlog. Ja. Na de oorlog. Jouw vader sprak er ook al over, begrijp ik? Ja, maar daar ben ik ook pas later uh, achter gekomen. Zij vertelde dat altijd in een anekdotevorm. Uh, ze hadden altijd van die leuke verhalen. Ze waren ook wel grappig, die verhalen. Maar. Zelfs de woorden die ze kozen voor de verhalen over de oorlog weken nooit af. Het was een soort stramien waarin ook de anekdotes werden verteld. Van, oh, zo grappig. Uh, dan moesten wij opeens in een kast zitten. Uh, en, uh, want er was een inval. Weet je? Maar zelfs de woorden die ze. De, de, de, de bijvoeglijke naamwoorden waren zelfs hetzelfde. Ja. Toen kwam uh, Bastiaanse. Dat uh, was een psychiater die ging mensen behandelen die in ja. de oorlog ondergedaan waren. En hadden toen gereden. kwam dat trauma. Dat werd dat oorlogstrauma weer duidelijk. En toen heb ik mijn vader zien breken. Toen... En toen kwam, kwam ook de serie Shoah van Claude Landsman. En um, dat, die scène vergeet ik nooit. Er is een kapper in Tel Aviv en die knipt uh, een man. Ja. En, en die lacht maar. Ja. En, en dan vraagt Claude Land, Landsman: waarom lach je toch de hele tijd? Hij zegt: als ik niet zou lachen. Dan zou ik huilen. Zo. En dat is echt zoals mijn oom en mijn vader waren. Maar die waren dus eigenlijk altijd bezig om dat verdriet weg te lachen? Kwam het daarop neer? Ja, overlevingshumor. Ja. Daar zou, zo zou je het kunnen uh, samenvatten. Ja. En het grote verschil tussen mijn vader en mijn oom was... Mijn, mijn oom met zijn ijdelheid en zijn mooie vrouwen. Geen Joodse vrouwen. Mijn moeder... Uh, was ook joods. En die kwam uit een heel traditioneel joods gezin. Dus uh, daar, dat jood zijn... ze wilden alle twee niks meer eigenlijk met het geloof te maken hebben. Omdat ze dachten, mijn moeder zei ook na de oorlog, in 1945, er moeten maar geen joodse kinderen meer geboren worden. Maar ze hield zoveel van kinderen. Ik ben in 1946 meteen <laughs> en in 1949 mijn boer. Ja. Ze, ze zei ook later, ja, ik hield zoveel van kinderen. Mijn moeder was eigenlijk was lerares en ja, ook dol op kinderen. Dus. Maar in principe, bij ons thuis was het natuurlijk toch heel anders. Mijn vader ging niet, we gingen niet echt naar de synagoge. Maar er waren wel, we aten wel matses met ja. Pesach. Dus er was en, nog wel enige aandacht. Tra dat was traditie. Maar het was bij oom Jaap niet. Nee. Geval. Die wouden het liefst verloochenen. En we niet meer over praten. Toch vertelden ze altijd Joodse grappen. Dat is ook zo. Ja, want hoe communiceerden ze met elkaar als ze elkaar spraken? Nou, dat ging dan zo. Elke dag, mijn vader ging later in de zaak. Uh, ging ook in de zaak. En dan belde mijn oom s'avonds op. En dan zei hij... En? Dat ging dan over de omzet. En dan zei mijn vader... hmm En dan zei mijn <laughs> oom... hmm. Hmm, hmm. En dan ging het als volgt, dan belde mijn oom, dan belde mijn vader op. Jaap, ik heb nou een mop gehoord, zoiets geweldigs en dan vertelde die mijn oom een mop en dan zei mijn oom oud. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oud. Die hebben nu te laten bij onze telefoon. Jaap ik. Max, ik heb nu een mop gehoord. Vertelde die, die mop die, die net van mijn vader had gehoord. Was hij vergeten dat hij hem van mijn vader had gehoord. Nou ja, dat heb ik allemaal zo, wel. Zo al die herinneringen, ja? al die dingen heb ik ook. Dus het is echt, het is ook humoristisch. Het zijn en hele tegelijkertijd, ja. ja, maar ook aangrijpend vind Hebben ik. Hebben ze. ze ooit samen over de oorlog gepraat, denk je? Of heb je dat ze ooit meegemaakt? Dat, dat, er... dat vind ik een hele goede vraag. Ja, nou ja. Uh, ja maar ja. dat heb je ja. nooit meegemaakt, dat, dat op een verjaardag? Ja, of... het ging altijd over die ouders en dat zusje. Ik, uh, maar dan in de, in de zin van... Um, als mijn moeder, die kon heel erg lekker koken in Joodse gerechten. En dan zei, Om Jaap, Sari, maak je nog eens een keer die boterkoek. Of maak je nog eens lekker die koekel. En als mijn moeder dat dan gedaan had, dan zei die Precies zoals mijn moeder het deed. Ja. Of als ik iets deed, dan zei hij, het is net Honey. Dat was zijn vermoorde zusje. Of mijn, oude, mijn vader en oom vermoorde zusje. Ja. Dus op die manier. En ze hadden eigenlijk, ze brandden elk jaar een lampje. Uh, op hun sterfdatum. Maar ze wisten niet een jaartijd lampje. Maar eigenlijk op hun verjaardag. Of weet ik, zo... En dat was het. Ja. En we zagen ze altijd maar weer naar documentaires kijken... en beelden van de oorlog. En, uh, uh, uh, yeah. Maar samen... Nou ja, ze waren het er wel heel erg over eens... dat Israël er niet had moeten zijn. Oh, veel ja? te gevaarlijk, veel hmm. te gevaarlijk. Daar werd wel over gediscussieerd. Nou ja, ja, want dan hebben ze ze allemaal bij elkaar... en dan kunnen ze er zo een bom op gooien en dan is iedereen weg. Dus dat, dat hadden ze echt wel. Echt enorme angst dat zoiets als in de Tweede heel Wereldoorlog... Dat, dat dat nog een keer zou gebeuren. Ja, altijd. Nou, nou, ben jij er. Eh, er zijn ook neven en nichten. Eh, hoe is dat voor jullie geweest? Dat lijkt me een loodzware last. Ondanks al die vrolijkheid. Ja. Uh, ik moet je zeggen dat mijn broer en uh, mijn neef Michael die hebben dat boek heel erg aangegrepen. Ik ben er altijd heel erg bewust mee bezig geweest. Ook in mijn werk. Ik heb altijd op 4 mei uh, uitzendingen gedaan. Ik, heb altijd, ik ben zelfs in een tweede generatiegroep geweest... Uh, bij Louis Tas, Lang, psychiater. een joodse psychiater. En daar heb ik het heel, heel veel van geleerd. Dus ik weet niet hoe dat komt, maar zo zit ik in elkaar. Ik ben... Maar Giel, mijn broer bijvoorbeeld... en uh, Michael. Michael wist al helemaal niks. Want mijn oom praatte er al... Heel, dat staat ook in het boek ja, er zijn nooit over. Er over. Nee. En... het waren geen makkelijke vaders. Voor hun, vooral voor hun zonen niet. En... en nou, ook ik, ik... voor jou niet, want jij beschrijft ook driftbuien van je vader. Afschrikkelijk. Of... Die zomaar uit, uit het niets ja. plaatsvinden. Nou ja, dat, ik, dat heeft mijn moeder wel eens verklaard. En omdat ik misschien. Um, mijn vader. Eerst werd mijn oom geboren, Jaap. Toen. Mijn vader was er een van een tweeling. En dat was een meisje, die is later overleden op haar achttiende aan TBC. Nog voor de Tweede Wereldoorlog. Dus mijn, volgens mijn moeder was mijn vader een beetje overbodig. Dus hij had, hij had een enorm de drang om zich te bewijzen. En Jaap, dat was de, eigenlijk mijn vader was de artiest. Maar om Jaap was natuurlijk de glimmerman. Ja. En mijn vader was de emotionele, euh, zeg maar... Ja, ik vond hem eigenlijk heel creatief... Maar niet zakelijk. Nee, nee uiteindelijk ging ze, liep het niet goed af met zijn zaken ook. En he? ook met zijn gezondheid niet. Nee, nee. Volgens mijn moeder was mijn vader overbodig. Dat zei je toch? In dat gezin. Ja, ja. ja en dat hij daardoor ze de drang had om zich man te verklaren. verklaring. Bedrijven. Hij was ja. voor, voor je moeder niet overbodig, nee, neem ik aan. Nee, nee, nee. nee maar dat is nog dus ook het laatste verhaal. Dat huwelijks is voor je ouders is ook buitengewoon... Ja... Uh, apart. Ja, ze dat... maakten altijd ruzie, altijd. maar toch wilden ze altijd bij elkaar zijn. Ja, maar ze konden ook verschrikkelijk lachen. En net op het moment dat je dacht, nou ja, dit is echt te gek. Dit is... Ik ben echt in een soort complaint opgegroeid. Want dan ik deed ook driftig mee. En dan woon ik dan op kamers en dan had ik ruzie. En dan ging ik hup, weg naar mijn kamer en dan belde mijn vader. Oh nee, dan belde eerst mijn moeder. Nou, je zal het weten, Marga. Voor mij hoef je nooit meer thuis te komen, hoor. Maar je vader, als die direct een hartaanval krijgt, dan weet je dat hij jouw schuld. Belde even laten bemoeien. Mijn vader, Marga, je moeder zit in de stoel te huilen, hoor. Zo vreselijk, kom nou toch naar huis. Nou, dan ging ik weer op de fiets van de poden vijf minuten verder op kamers. Ging ik maar weer naar huis en dan zaten ze samen te lachen. Ja. Nou, iedereen die de verhalen wil lezen van Jaap en Max, uh, zeer aan te raden. Jaap en Max, het verhaal van de broers van Praag. Informatie staat op de website. Dit is de dag, Punt nu. Dankjewel. We gaan iets heel anders doen, want we gaan praten over SOS-artsen. SOS Arnold Verhoeven, wat zijn dat? <tus> SWS-artsen zijn huisartsen die 24 uur per dag op te roepen zijn voor, voor visites. Ja, tot nu Huis... toe alleen in de omgeving van Amsterdam hè, bestaan ze? Nou, vanaf uh, eergisteren dus. Vanaf uh, eergisteren. Uh, tot nu toe klinkt het alsof we al 20 jaar bezig zijn. En nee, nog maar ik bedoel in alleen in Amsterdam en verder in het land nog Amsterdam niet. Amsterdam en de regio en uh, rond 1 december uh, de Haaglanden rond Den Haag. En dat bouwt zo uit. Ja. En wie mag er bellen? Iedereen? Iedereen mag bellen. Ja. En wat kost het? Overdag kost het 70 euro en s'avonds, nachts en het weekend, zonder feestdagen is het 105 euro. En moet je het zelf betalen of vergoedt de verzekeraar? Dan? Er zijn verzekeraars die het gedeeltelijk vergoeden. Er zal altijd een eigen bijdrage zijn. Om de zorgconsumptie natuurlijk een beetje te remmen. En uh, Stad Holland uh, vergoedt het op dit dat moment. Dat is een verzekeraar. Dat is een verzekeraar, ja. Die ja. vergoeden het, uh, ik geloof dat je s'nachts uh, 35 hè? euro moet betalen en overdag 33. En er zijn andere verzekeringsmaatschappijen die aangegeven hebben dat als hun patiënten zich melden, dan zullen ze dat ook wel gedeeltelijk vergoeden. Ja. Maar die wachten liever om te kijken van wat gaat er precies gebeuren om het dan in een aanvullende verzekering aan te bieden. Ja. Waarom moeten u ermee begonnen? Uh, wij wonen zelf in Frankrijk. En in Frankrijk heb je SOS-medicijn al inmiddels 47 jaar. En dat hebben we daar leren kennen als een heel goed systeem. Daar heb je geen huisartsenposten. We hebben er nooit echt bij stilgestaan tot wij terugkwamen in Nederland... omdat onze ouders ouder werden en zieker werden en zo. En dan kwam je daar in huis een week of een paar weken. En dan had je wel eens dat je een arts moest bellen. En toen leerden we dat dat heel moeilijk was. Om ze te laten komen. Ja, theoretisch kloppen de verhalen altijd. Maar in de praktijk is het heel erg moeilijk. En iedereen die gesproken heb en ook alle onderzoeken wijzen uit dat het uh, heel moeilijk is op het moment dat jij dat graag wilt... dat er dan een arts komt. Oh ja, meneer Meijman, u bent van de huisartsenkring in Amsterdam. Ja. Uh, u dacht toen u dit hoorde, dat is mooi. Dan hoeven wij zelf niet meer zo vaak op stap. Uh, ja, deels <laughs> wel. Nee, <hoor. coughs> Kijk, uh, er is veel over te zeggen. Maar een van de dingen die... Uh, dit gebeurt natuurlijk niet voor niets. Hè? Dit kost geld. En dit moet door verzekeren moet dit betaald worden. Maar het gebeurt ook niet voor niets omdat er behoefte aan is. Huh? Nee, maar dus in de gezondheidszorg is de behoefte is oneindig. Hè. De vraag naar dingen, je kan steeds met nieuwe dingen komen... daar is altijd wel vraag naar. Dus dat, dat is het punt niet. Hè. U bent tegen, even voor de helderheid. U vindt het geen goede ontwikkeling? Nee, wat, wat ik hier uh, wat ik er vooral fout aan vind, is dat we aan het bezuinigen zijn. Daar hebben we het net al even over gehad. De minister is aan het bezuinigen, zeg maar, invaliden... die, die hun persoonlijk gebonden budget wordt afgenomen. We halen allerlei dingen uit het basispakket, noodzakelijke dingen... Hè, waarvan wij zeggen van, dat zou eigenlijk vergoed moeten worden. Nee, dat kan niet, want uh, er is geen geld, ja. zegt de minister. Ja. En dan steunt de minister zo'n initi zo initiatief. Hè, als de SOS-dokter. Maar wacht even, de feit... u, gaat, u gaat meteen naar die ja. financiën. Even, even ja, maar los. Omdat het luxe zorg. Het is luxezorg. Wij hebben, wij hebben in Nederland een heel goed systeem van huisartsen. Ik denk in de hele wereld. Uh, die is jaloers op hoe het in Nederland georganiseerd is. Ja. Het kan natuurlijk altijd beter. Ja. Het is in ieder geval een stuk beter dan in Frankrijk. Het is veel beter, het is veel beter dan in Amerika. Meneer Verhoeven? Ja, het is, het is echt, dit vind ik ongehoord dat u dat durft te zeggen. Dat de huisartsenzorg in Frankrijk slechter is dan in Nederland. Nou, dan heeft u alle statistieken niet meer gevolgd. En wat u net even zei over de kosten waar u steeds over heeft. De mensen betalen het zelf waar het in Nederland om gaat. Dus u zegt net, er is altijd vraag naar zorg. En uh, die zal steeds stijgen. En als je de mensen hun gang laat gaan, dan vragen ze veel meer. Maar de mensen mogen zichzelf zelf ook wel iets beslissen? Kijk, He, de het, het, kosten, ze het, het, betalen het zelf. Het nee, dat niet is niet zo. Voor want, een deel. Voor een ja, deel zou je net. Precies. Dus zeker, vergoed het voor een deel zou je net. Ja, ja, ja. ja. ja. ja stel dus, mij, dus wat er gebeurt, de mensen betalen het niet zelf. Want Dan zou ik er ook niet zo moeite mee hebben. Hè. Als in, mensen inderdaad 105 euro willen betalen... omdat hun kindje met een snotneus dat ze graag willen dat er iemand thuis komt... <lacht> dat, moet, dat, dat vind ik dan prima. Dan moet je een dat beetje karikatuur nee, misschien. Nee, maar ja, de ja, meeste mensen maken het, de snotneus van hun kind zelf schoon. Nou... Ja, dat is nog een deelste vraag. Want wij, kijk, in Amsterdam wij hebben we natuurlijk 150.000 contacten per jaar. Hè, in de avond- en nachtdiensten met mensen. Dus wij zien heel, heel veel mensen. En wij doen 15.000 visites per jaar. Dus wij rijden ook heel veel rond. Ja. Dus het is niet zo dat er nooit een huisarts komt. Dat als we over charcheren praten, dan doet meneer Verhoeven dat uh, net zo hard. Maar het gaat er wel om dat in de aanvullende verzekering wordt dit vergoed. En die aanvullende verzekering die betalen we met z'n allen. Ja. Hè? U dus zegt, uiteindelijk... als, als dit mogelijk wordt, dan blijft er gewoon uiteindelijk minder geld over voor gewone Precies. basiszorg. Precies. Dat is uw kernbezwaar. Ja, dat is mijn grootste bezwaar. Verder heb ik er niet zo'n probleem mee. Dat er, ik kan nog wel wat zeggen van het zijn geen huisartsen, want het is SOS-arts. Het is geen huisartsenzorg, dat moet ook heel duidelijk zijn. Meneer Verhoeven, zijn het geen goede het artsen? Het zijn wel huisartsen. Het is geen huisartsenzorg, omdat zij dat zo gedefinieerd ah. hebben. Maar... Het is, het is heel simpel. Bij ons werken alleen maar geregistreerde huisartsen. Dus nu ga je twee dingen door elkaar halen, dat gebruiken jullie wanneer het jullie van pas komt. Enerzijds zijn het geregistreerde huisartsen, maar als ze voor SNVS rijden, dan mogen ze ineens de titel huisarts niet meer voeren. Maar de volgende avond als ze bij de huisartsenpost werken, dan zijn het weer huisartsen. En dat zijn dezelfde mensen die ook bij huisartsen... Precies dezelfde. Ja. We hebben nu gisteren ja. hebben er drie mensen dienst gereden in Amsterdam, die hebben alle drie een eigen praktijk. Zelfs. Nou, dat, dat is wel fijn, maar dan hou ik meneer, meneer er ook aan... dat het dus altijd huisartsen zijn, dat het dus nooit een basisarts is. Want er zit een wezenlijk verschil tussen een basisarts en een huisarts. En huisarts. Voor de leken, Hoe komt ja? u nou bij een basisarts? Dat heb nee, ik nog nooit genoemd. Nou, dat wordt, dat wordt nou ook op. gezegd. Nee, maar het enige... Oh, dat wordt gezegd, maar doe maar? Nou. niet. Het enige wat ik tegen u zeg, van ik hou u eraan dat het altijd huisartsen zullen zijn... die in Amsterdam bij de SOS-arts werken. Dat is één. Even voor de helderheid, een basisarts kan minder dan een huisarts. Ja, een huisarts heeft drie jaar langer een specialisatie tot huisarts okay. gevolgd. Oké, ja. dat, dat is één. één. Nou, tweede is, dat huisartsenzorg is niet alleen dat je dat uh, gedaan hebt. Het gaat er ook om dat je het dossier van die patiënten kent. Uh, dat je oude gegevens hebt. Ja, dat lijkt en me dat wel de nadeel je van uw, uw dienst. Er komt ineens een arts die die patiënt nog nooit eerder gezien heeft. Als u na vijf uur smiddags... of bijna na drie uur smiddags al... want dan is de huisarts vaak al niet bereikbaar... als u dan naar een huisartspost gaat... dan is de kans dat de huisarts die u daar treft... u al eerder gezien heeft, dus ongeveer niet heel. Die is en, even groot, zegt u dan wanneer het... bij. tenzij je heel <coughs> vaak belt met u, ja, dan liet je elkaar ja, wel ja, kennen. Verder heeft de NZA heeft, uh, in december Dat 2009, is de zorgautoriteit. Ja, de Nederlandse zorgautoriteit... heeft een uh, beleidsregel uitgegeven, althans een aanzegging of hoe heet dat, een aanwijzing... dat uh, artsen zoals SFS-artsen... toegang moeten krijgen tot de HIS. Dat is zeg maar de voorloper van het uh, EPD wat nooit gaat komen. Elektronisch maar, patiëntendossier. Ja. Zodat huizend, ze wel kunnen zien... Ze kunnen, ja, als wij toegang... Wij zijn, ze zijn verplicht ons toegang te geven, maar de vraag is of we toegang krijgen. Maar in ja. principe kunnen wij straks ook ter plaatse gewoon met een PDA inloggen in een his en, en de patiëntengegevens bekijken. Met de PDA inloggen maar in maar, een his. Ja. ja, ja. Mensen, PDA het gaat ergens over. Nee, mijn man, u kunt ook zeggen van ja, misschien hebben ze wel een punt. Misschien moeten we iets vaker naar die mensen toe. Dan halen we ze de wind uit de zeilen. Nou ja, de... de ik, ik denk hè, dat er natuurlijk uh, komt het voor dat achteraf iemand naar uh, een bezoek had moeten afleggen van huisarts. En dan vind ik dat moet je dat systeem dat moet je aanpakken. Er zijn klachtenregelingen, er is gewoon een heel breed netwerk, een heel systeem zit erachter. Het is niet de oplossing om altijd nieuwe systemen ernaast te gaan organiseren... omdat je ergens wat kritiek hebt op een op zichzelf goed functionerend systeem. Soms is het nodig om mensen ja. wakker te maken. Ja, maar het is wel een hele dure oplossing. Dit is gewoon een hele dure oplossing. Kijk, en als we praten over problemen in Nederland... Dan zou ik meneer Verhoeven graag willen uitdagen om bijvoorbeeld in Oost-Groningen... en in Friesland te zorgen dat de huisartsenzorg daar blijft staan. Want dat zijn de problemen waar Nederland mee geconfronteerd is. Dus u dat is een voor. veel groter probleem dan ja, de mensen natuurlijk. in Amsterdam. Ja, En in Zeeland zijn straks geen huisartsen meer. Maar en, meneer en meneer Verhoeven, daar is waarschijnlijk geen geld te verdienen. Nou, wij willen best uitrollen, maar meneer zit zelf ook in Amsterdam als huisarts. Maar misschien daar geboren. Maar uh, natuurlijk is het in dun bevolkte regio's is het, uh, uh, moeilijker voor artsen en wat wij wat ons plan is maar dan praten we al over de verdere toekomst is om daar in de regio's waar een hoge densiteit is dus meer mensen wonen en wij dus meer de artsen in principe meer omzet halen om dat te gebruiken om een beetje in de andere regio's daar wat, wat te ondersteunen. Ja, dus zo gebeurt het in Frankrijk ook. Vorm van solidariteit. Even naar de psychiater. Wat vindt u van deze ontwikkeling? Nou ja, ik ben het eens met beide heren eigenlijk. We ah, dus waren het ja. samen zeer oneens. Ja, ze zijn samen zeer op deze. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het af en toe ook wel erg moeilijk vind om een huisarts te pakken te krijgen en te Kijk. bewegen om naar me toe te komen. Dus die drempel mag wel wat lager. Aan de andere kant ben ik wel erg voor solidariteit. Dat is een groot goed in Nederland. En dat we zorgen dat iedereen in Nederland. Dezelfde zorg krijgt, waar die recht op heeft. En als je daar een eigen bijdrage moet betalen, vind ik van nou, dan krijg je toch een tweedeling in de zorg. En dat vind ik toch niet goed. Maar ik knitte in stemmend? Ja, want dan zou het zo zijn dat mensen die het kunnen betalen, die laten iemand komen ja. voor die snotneus. En die het niet kunnen betalen. De gewone huisarts komt dan niet voor de snotneus. Hè? Dat is punt één. Nee, ja, maar gelukkig komt. Nee, maar, even maar, bij wijze van. Het ja. maar het betekent dus dat, dat het voor mensen die het kunnen betalen, die kunnen een arts laten komen. Goed, we gaan het hierbij laten. We gaan naar de dichter namelijk, die hebben we ook elke dag. En dat is vandaag Ton Luijten. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Albert. Wij zijn benieuwd naar waar jij inspiratie uit geput hebt. Ja, het is een sonnet geworden. Jullie weten wat een sonnet is natuurlijk, hè? Tuurlijk. Laat ik het maar voor Marga noemen. Zijn voornaam was in het nieuws heel even... Geestelijk gestoord in een cel beland, geen ziekenhuis, geen dokter on demand die nog kon dragen voor zijn leven. Hoe kortstondig zal herinnering aan hem zijn en hoe zeer anders is dat met iconen. Geboekstaafd en vastgelegd in woorden zetten zij het vergeten op termijn. Is waar voetbal en levenslied toe kunnen leiden, ook gegeven aan de arts die bestelbaar van noord tot zuid bij u komt, eh, voorkomt rijden. Misschien komt hij voor een snotneus bij u binnen. En ik vraag me af, zal hij dan over 25 jaar zijn levenswerk nog steeds beminnen? Dankjewel, Ton Luiten. We zetten het gedicht op de website en dan is het terug te lezen. Dit is de dagpunt nu. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Ad Honig, psychiater Arnold Verhoeven en Bart Meijman over de SOS-arts. Marge van Praag over haar prachtige boek over vader Max en oom Jaap. En Mark van Vuren die ons weer helemaal enthousiast maakt voor ons werk. Althans, mij. Vandaag staat de G20-top in het teken van Griekenland. Collega André Diepenbroek was daar en beleefde benauwde momenten. Zo is de demonstratie hier, die flink uit de handen gelopen is. Een kortstermometer voor Griekenland. Veel woede. <kluis> Tussen de traangat. En ik geloof dat ik maar te voeten ga maken. Veel woede dus bij de Grieken. Maar hoe staat het met de ouderwetse schuld en boete bij de Grieken? Na drie uur een reportage. Nu eerst het nieuws van drie uur. Graag tot zo.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 Dit is Radio 1.